Dikter Hark met het NOS Journaal. De Hells Angels in Amsterdam hebben hun clubterrein verlaten. De gemeente is inmiddels begonnen met de sloop van het pand aan de Wenkenbachweg. De Angels moesten weg omdat de gemeente terrein een andere bestemming wil geven. Waar ze nu naartoe gaan is niet duidelijk. Bij gemeenten in de buurt zijn ze niet welkom omdat ze in verband worden gebracht met de georganiseerde misdaad. In de Gelderse gemeente Oldenbroek zijn vorige week vijf dode ponies gevonden. Een wandelaar die de ponies in een sloot had ontdekt, lichtte de gemeente in. Die droeg de zaak over aan de voedsel- en warenautoriteit, die het publiek om hulp heeft gevraagd in de zaak. De ponies zijn volgens deskundigen geen natuurlijke dood gestorven. De chips waren uit hun oren verwijderd, zodat niet is vast te stellen waar de ponies vandaan komen. Via supermarkten in de buurt van Nijmegen gaan bij wijze van proef iedere klant controleren die alcoholhoudende dranken wil kopen... De klant moet bij de kassa zijn ID-kaart of paspoort door een scanner halen, waarbij de leeftijd wordt gecontroleerd. Als de klant te jong is, wordt de koop automatisch geblokkeerd. De proef begint vrijdag en duurt een maand. Meer dan de helft van de Nederlanders is te zwaar, blijkt het onderzoek van de RIVM. Bij de mannen tussen 30 en 70 jaar is 60% te zwaar, bij de vrouwen 44. De laatste keer dat het RIVM zo'n onderzoek deed is 15 jaar geleden. Toen was bijna de helft van de mannen te dik en een derde van de vrouwen. De toename van het overgewicht heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid... en zijn vooral meer mensen met diabetes en hart- en vaatziekten. De openbare leven in België ligt voor een groot deel stil door een algemene staking. Treinen en bussen rijden niet, scholen blijven dicht... en in een aantal bedrijven wordt niet gewerkt. De staking richt zich tegen de bezuinigingen van het kabinet. De eurotop in Brussel gaat vandaag wel gewoon door. Op de luchthaven van Brussel valt maar een beperkt aantal vluchten uit. Op het vliegveld van Charleroi ligt het vliegverkeer wel helemaal stil. Dan nog het in het zuiden nog wat lichte sneeuw vanuit het noordoosten opklaringen, temperaturen rond het vriespunt. De komende dagen zonnig en droog winterweer, met overdag lichte en s'nachts matige vorst. Dit was het, en dit is Erwin de hart van de ANWB. De recht is dicht in de A16 Breda richting Rotterdam. De rechter tunnelbuis uh, daar wordt gewerkt. tussen de randweg Dordrecht en de Drechtunnel staat nu 2 kilometer file. Tot zover de verkeersin.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 Seein' any tonight? Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh. oh, baby, baby, does she take a piece of lime for the drink that I'm buy buyer? Do you? It felt like springtime On this February morning In a courtyard bus.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 De dag, lang geleden begon het zomaar. En vandoor aan jou, niet wetend wat er is. Eind zou nu leer ik hier in een wildvreemde vreemde stad, en heb net de nacht. That's that so?